Is ganja yoga. Wat is ganja-yoga? Wat is ganja-yoga? Ganja-yoga is niet een vaste vorm. Ganja-yoga is meer een overgave aan de liefde van de plant die zich als een bloem ontvouwt in je binnenste. Als een elektrische stroom die opgerold is in je buik en die langzaam omhoog kruipt via je ruggraat En zo wat tot om, dan ontploffing komt in het hoofd. Ganja Yoga is het leren om ruimte te geven aan deze draak die zijn weg omhoog baat naar je derde oog. In Ganja Yoga hebben we dus geen vaste vorm. Het enige vaste wat er aan, de ganja yoga, aan het Ganja Yoga-ritueel is, is dat er ganja wordt uh, gerookt. En de ganja die is, uh, is een heel belangrijk onderdeel. Eerst roken we samen de ganja. En we willen filosoferen met elkaar. Waarna we eventueel wat instrumenten pakken en muziek maken. Eventueel dansen. En op een moment dat als tijdens het ganja roken... die grijns op je gezicht verschijnt... en de tranen over je wangen lopen... en je het gelaat... van de boeddha op je gezicht ziet... dan beginnen we de sessie met... van ganja yoga... en we zitten leermakers ziet, buiten op het gras, in de zomer, kort voor de schemering. en we bewegen langzaam onze nek heen en weer, en we rollen hem zo onze borst af, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen, en je voelt al hoe heerlijk dat voelt. helemaal aan de persoon zelf want van deze relaxed toestand ik zou kunnen beginnen je schouders te bewegen of eventueel die slang als het zo dat je voelt die energie in je buik opeens omhoog komen en dan heel langzaam geef je het ruimte en het gaat omhoog het gaat omhoog en je schouders beginnen te bewegen heel relaxed gevoel. Zoals u kan horen, de ganja yoga is bij mij nu ingeslagen. U kunt het niet zien, maar ik praktiseer het op dit moment. Ik hoop dat dit meer duidelijk geeft, duidelijkheid geeft over wat ganja yoga is.